Op de A9 wel 10 minuten oponthoud van Amstelveen naar Den Helder tussen Akersloot en Heilo. Ook 10 minuten vertraging op de A10, de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Landsmeer. En datzelfde geldt voor de A27 van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Eemnes. Op de N200 Amsterdam halfweg, bij halfweg ook 10 minuten vertraging En op de N242 ook maar middenmeer bij omval. Ook een file van 2 kilometer die 10 minuten oponthoud oplevert. Tot zover de verkeersinformatie.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 Fresh New Music. I play By far, And it just keeps by far, the best presentation of the day. The best ever. Dance radio. You see the back. With fresh new music dance radio